De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat zijn Amerikaanse collega Trump zich terugtrekt uit de Iran-deal. Hij baseert zich op gesprekken die hij de afgelopen dagen had in het Witte Huis tijdens zijn bezoek aan de VS. Op 12 mei moet Trump beslissen of de VS de deal met Iran verlengt, die in 2015 onder leiding van Barack Obama werd gesloten. Door de deal vervalt een groot deel van de economische sancties tegen het land. In ruil daarvoor perkt Iran zijn nucleaire programma drastisch in. Facebook heeft een goed eerste kwartaal achter de rug... ondanks het privacy-schandaal rond Cambridge Analytica. Het bedrijf draaide meer omzet dan verwacht, ruim 9 miljard euro. Vorig jaar was dat nog ruim 6 miljard euro. Daarnaast zijn er nu maandelijks 2,2 miljard gebruikers actief... en ook dat is meer dan verwacht. Cambridge Analytica verzamelde via Facebook... de gegevens van zo'n 87 miljoen Facebook-gebruikers.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 Dagwacht App Radio. Met Ruben Messelink. Ja, een hele goede morgen. Je luistert naar App Radio. Het radioprogramma in de NPO Radio 1 Nacht. Dat op zoek gaat naar het verhaal achter de berichten die wij vinden in de NPO Radio 1 app. En voor mij is het een extra spannende nacht, ochtend. Ja, hoe moet ik het eigenlijk noemen? Want well, het wordt mijn debuut als presentator op Radio 1. En het wordt nog eens extra spannend. Ja, omdat bij App Radio het format eigenlijk helemaal niet vast ligt. De komende twee uur staat u als luisteraar centraal. Want de hele dag komen bij ons berichten binnen. Maar overdag is er niet altijd tijd om daarop in te gaan. Vanwege het nieuws uiteraard. Die tijd hebben we nu wat meer. In de nacht... En dus gooien wij die digitale postbus extra ruim open. En we zijn benieuwd naar wat jij te zeggen hebt. En we willen niet alleen dat je appt, maar wij waarderen het ook als je belt. En dan vooral ook om te reageren op uh, ja, een van de stellingen die we gaan uh, behandelen vannacht. En naast mij heb ik mijn uh, steun en toeverlaat staan, Kim Kabberdijk. Je gaat mij helpen door deze nacht heen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja, zeker. Kim. Hey, wat is die eerste stelling uh, van vandaag? Nou, die eerste stelling is uh, eigenlijk dat de radio een vrouwenquotum nodig heeft. Want we hebben te weinig vrouwen. Want minstens. Uh, de stelling is, minstens de helft van de presentatoren moet vrouw zijn. Minstens de, helft. minstens de helft. Laten we daar de helft van de vrouwen van ja. maken. Want minstens de helft, dan wordt het misschien wel heel erg veel. Maar uh, is het zo slecht gesteld met de vrouwen op de radio? Ja, als je uh, het lijkt soms, bijvoorbeeld als je Radio 1 luistert... dat er best wel wat vrouwen te horen zijn. Ik bedoel, uh, s ochtends vroeg, dan uh, hoor je nog wel... Uh, uh, natuurlijk wordt Radio 1 gedaan Elisabeth Steins. en Nagelein Plaggoeien regelmatig. Ja, en mijn uh, eigen collega Susanne Bosman. Uiteraard. En heb je bij de Nieuwsbv Willemijn. En dan denk je, van, ja, eigenlijk is het helemaal best wel goed gesteld. Maar ik ben dus gewoon gaan turven, ouderwets gaan tellen vandaag. En als je dan kijkt uh, eigenlijk, uh, hoe het met de vrouwen gesteld is bij Radio 1, dan valt het toch eigenlijk wel tegen. Ja, vertel. Nou ja, um, ik ben dus gewoon gaan tellen, want het is een beetje lastig bij Radio 1... om uh, precies erachter te komen hoeveel vrouwen er zijn. omdat ja, We hebben zoveel presentatoren en uh, zoveel omroepen... dat er niet een heel duidelijk overzicht is. Maar op de website heb je een uh, presentatorenoverzicht. En daar in totaal staan er 79 presentatoren op. Ja. En daarvan zijn, nou raad eens hoeveel er ongeveer vrouwen van zijn. Van de, 79. van de 79. Ja, als ik luister naar Radio 1 is het toch vrij vaak een vrouw. Maar goed, als ik jou zo hoor, dan uh, denk ik, nou wat zal ik zeggen, um, 30. 19. 19 maar. Vind ik. Dus 60 mannen en 19 vrouwen. Ja, dus dan hou je dus ongeveer 24% aan vrouwen. Oké. Okay. En doen wij tussen aanhalingstekens als Radio 1 dan nog redelijk goed wat betreft vrouwen? Hoe zit dat bij andere radiozenders? Um, nou, eigenlijk doen wij het nog redelijk goed. Ik heb het voor de, ik ben verder gaan turf en ik heb eigenlijk de vijf uh, best beluisterde zenders van Nederland genomen en dan heb ik ook nog BNR erbij gerekend, omdat dat toch eigenlijk een beetje onze nou, meest direct vergelijkbare zender is in Nederland. En de best beluisterde zender is uh, uiteraard Radio 538 en uh, die hebben een. In totaal, ik ben op die website gaan kijken en er zijn dus 29 DJ's volgens hun uh, website. En ik kon maar niemand vinden die een vrouw was. Toen heb ik nog wat connecties van mij rondgebeld van: is dan echt geen enkele vrouw op Radio 538? En dan bleek er één te zijn. Eentje. Eentje. Ja, die moet zich heel bijzonder voelen op ja, het dat is een hele dan. Ja, heel bijzonder. Dat is dus Chantal Hutte en die uh, is de enige vrouw. Zij zit in nacht ergens tussen twee en vier. Uh, ook acht trouwens zie ik net. Dus ze is net klaar. Goedemorgen. Slaap lekker uh, alvast ja, dus als ze luistert. Dat is, is 3,4 procent. Um, wat beter gaat dan Radio 1 is Radio 2. Die uh, hebben namelijk op de 31 DJ's die op de website staan, zijn er in totaal 10 vrouwen. En dat is dus 32,2 procent. Wat is eigenlijk wel uh, al een stuk beter is dan, uh, dan Radio 1. En ook wel de beste die ik het tussen zag zitten. En ja, het één. Be anderen die heel goed beluisteren, is radio 10, 0 vrouwen. Niemand. Niemand. Dus <laughs> nee. dat is één groot mannen-nest, één groot mannenbolwerk daar. Ja, uh. En ja, het lijkt mij heel vervelend. Want ik vind het altijd heel fijn, ook op de werkvloer, dat je wat, uh, wat vrouwen erbij hebt zitten. Misschien zitten er bij de productie en bij de redactie dan wel wat vrouwen zijn. Ja. Um, nou ja, goed. Wij gaan het vannacht in ieder geval uh, veel samen doen, hè Kim. Uh, ja. Dus vannacht een redelijk gebalanceerde uitzending. Um, en uh, ja, de vraag, die, of de stelling die wij eigenlijk hebben is: dus... radio heeft een vrouwenquotum nodig. De helft van de presentatoren op de radio moet vrouw zijn. En u kunt um, nou ja, uh, bellen naar 080011. 2-1. En straks zullen wij wat Bellers ook spreken. En horen we graag wat u hierover denkt. Maar eerst gaan we uh, luisteren naar muziek. Uh, want wij krijgen iedere week ook veel berichtjes van luisteraars over muziek. Deze week kregen we onder andere van uh, luisteraar Erik uh, een berichtje. En die hoorde maandag bij Nieuws Co. dit liedje door Emmylou Harris. Ja, en hij appte daar het volgende over. Prachtig lied, Selafie. Maar draai het ook eens van de meester, Chuck Berry. Volgens mij uh, ging die daar al eventjes uh, erin, die kon niet wachten. Um, en dan zou je hem er nog bij moeten zien ook, apptie. Van hem is een lied op een gouden plaat het heelal ingeschoten. Dat wist ik trouwens helemaal niet. Ja, wie kan dat verder nog beweren? Ik zou het niet weten. Uh, daarom nu voor Erik de versie van meester Chuck Berry. It was a teenage wedding and the old folks wished them well You can see that the air did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have on the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell show sure you never can tell they bought a souped up Jimmy it was a cherry red 53 Chuck Berry. En als ik dit nummer hoor, dan denk ik meteen maar aan één film. Uh, Kim, uh, Pulp Fiction, hè? Nee, klopt. dat is soundtrack. Het zit in de soundtrack ja, ja, zeker. Dat dansen uh, John Travolta, dans daar uh, onder meer op. Uh, bijzonder dansje, wat ik uh, regelmatig uh, naprobeer te doen... als ik uh, los sta te gaan s'avonds. Uh, we hadden het net over Chuck Berry. lied dat uh, in, de, in de ruimte werd geschoten. Voor de mensen die denken, welk lied was dat dan? Dat was niet uh, Selafie, maar dat was uh, Johnny B. Good. Dat gebeurde in uh, 1977. Um, nou, goedemorgen ook als u nu uh, inschakelt bij Radio 1. Wij uh, zijn van App Radio en wij behandelen vandaag uh, verschillende stellingen. U kan reageren um, als u uh, daar de behoefte toe voelt. En dat kan uh, door te bellen. Vandaag behandelen wij uh, de stelling onder meer... dat de helft van de vrouwen op radio... Een vrouw moet zijn, dat is een ja. gekke zin. Ik bedoel te zeggen dat de helft van de presentatoren een vrouw moet zijn. Nou, vandaag doen Kim en ik het al redelijk goed. We zijn redelijk gebalanceerd. Hè? Dus de, de ja. helft van ons is, uh, is vrouw. Uh, en uh, ja, Wij zijn heel benieuwd hoe u daarover denkt. Is dat nou, moet de nou, radio representatief zijn voor, uh, voor de samenleving? Dus moet de helft van de, de presentatoren vrouwen zijn? Ja of de nee. Reageer vooral. Dat kan uh, door ons te bellen. Ik zoek even het telefoonnummer erbij: 0800 12.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 Nou Monique, ik vrees dat, euh, dat je niet een <lacht> groot fan bent van, uh, van App Radio dan. Want dit programma draait, draait juist om de meningen van, uh, van de luisteraars. Maar goed, iedere mening telt, ook zeker die uh, van Monique. Uh, luister beter naar elkaar, volgens mij is dat een hele mooie oproep. Um, laten wij dat ook eens uh, gaan doen, Kim, naar elkaar ja. luisteren. Want ja, die stelling waar we het uh, deze ochtend over hebben... is uh, de helft van de vrouwen, nou dan ga ik er weer, uh, de, mist in, de helft van de, <lacht> de presentatoren moet vrouw zijn... Hoe denk jij daar eigenlijk over? Nou, ik, ik vind ook vooral dat hun stelling zeg van... er is een vrouwenquotum nodig. En ik vind ook echt dat we een quotum nodig hebben. Omdat, uh, kijk, ik, ik ben zelf een vrouw die radio maakt. En op zich is er niemand die mij een strooprit in de weg lig, om te legt om radio te maken. Maar ondertussen, als ik om me heen kijk, zoals ik noem, ik, noem die die, die, die, ja, ik kijk hoeveel vrouwen er daadwerkelijk zijn. En dan zijn er dus echt wel minder dan dat er mannen zijn. Dus er moeten gewoon een beetje geforceerd worden. We moeten, we moeten gewoon... Misschien die vrouwen net wat meer ruimte geven dan de mannen. Momenteel. Dus jij wil echt dat er een soort wettelijke verplichting komt dat 50% van de prestatoren vrouw is? Nou, misschien is het voor uh, de, de commerciële omroepen wat minder van belang, want dat zijn natuurlijk commerciële omroepen. Maar ja, de publieke omroep heeft wel een publieke functie. Ja, want wij doen het uh, als publieke omroep. En ik zeg wij even tussen aanhalingstekens, dan nog niet zo heel slecht met zo'n nou, kwart van de prestatoren dan die vrouw is. Ja, Bij de commerciële, je hebt het uh, uitgezocht. Is ja. soms zelfs gewoon niemand vrouw? hè bij, bij, RTL of bij 538 is het dan nog uh, is er dan één te vinden? In de nacht. Bij Radio 10. Ja. Helemaal niemand. Die ja. op de website staat, althans. Ik heb bij Radio Veronica, een van de zenders... waar ik ook regelmatig naar luister. Ook even gekeken, staat ook helemaal geen vrouwelijke DJ op de website. Ja, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Misschien er wordt wel eens beweerd dat, dat, dat, dat vrouwen misschien minder goed zijn en radio maken. Of dat, dat wij misschien de techniek of de knopjes niet goed begrijpen. Maar ik zie net uh, een inbeller. Namelijk uh, Ton wel net in. Dan gaan we even luisteren. Tom, goedemorgen Ton. Goedemorgen, mijn zoon uit Rotterdam. Dag, Ton uit Rotterdam. Een hele goede morgen. Beetje... Kon je de slaap niet vatten? Slaap. Of, uh, of uh, vind je het gewoon heerlijk ja, om ja, naar ik... radio te luisteren? Ik, ik luister naar al die nachtprogramma's. Ik ga dat er vroeg naar bed 11 uur, en is het automatisch om twee uur wakker. Dus heb ik morgen weer, op vanavond, mijn nachtzuster. Daar luister ik ook wel een programma op. Mm -hmm. En dat is een vrouwenprogramma, hè. Dan heb je van twee tot zes, heb je als schutte... Als schutte Ja. Alleen vind, dat vind ik dat een beetje een vriendjespolitiek programma. Oké, oké. Dat was en... gewoon meestal. Mag, ja. mag ik hem even terugpakken naar, naar, naar, naar vrouwenradio, want jij, jij luistert graag naar, naar nachtzuster en stel dat de nachtzuster een nachtbroeder was, had je dan net zo graag luistert? Oh ja, ja, ja, nou, die komt nou, ook, want die voor ook wel eens. Als, als het, als het uh, op de is of ziek, ja. heb Je hebt een nachtbroeder. Dan zeg dat zegt ze dan nachtbroeder luistert. Ik luister naar al die programma's voor jullie. En maakt, het voor jou, maakt het voor jou nog wat uit of er een man of een, een vrouw uh, presenteert? Nou, nee hoor, maar ik vind een vrouw wel uit. Nou, dat is. Ik bedoel, uh, oh, oh, dan, ja, je hebt een uh, vrouw. Ik uh, luister uh, naar Brem. Ik luister naar wat jullie. Ik heb net te luisteren. Dat is ook een vrouwenprogramma. Maar ik vind een vrouwenprogramma's hartstikke leuk. Maar ik bedoel, en zou dat die, voor jou nog wel leiden. wat meer uh, mogen? Voor mij wel, Maar als ik zeg, van maar nog wat meer vrouwen bij mannen. Dat hoor ik niet. Staat genoteerd. Dankjewel, uh, Ton. We gaan je, door. We gaan naar de volgende beller, Want we krijgen ja. meer belletjes uh, binnen. Hallo. Met wie, met, met, met wie spreek ik? Goedemorgen. ik hoor u, ja zeker. Met wie spreek ik? Met, met Ron van den Berg. Dag Ron van den Berg, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is nou eenmaal zo dat er in bepaalde beroepen zitten... er gewoon meer mannen als vrouwen. Ik bedoel, op, op de lagere scholen vind je bijna uitsluitend vrouwen bijvoorbeeld. Maar dan zeggen ook sommige mensen... misschien moet je het een beetje stimuleren... dat meer vrouwen een baan kunnen krijgen als presentatrice. Ja, komt het niet vanzelf naar boven, denk je dan? Nou ja, tot nu toe lijkt het er nog niet op, toch, Tom? Of uh... is het rond, rond. Ja. Nee, ja. Ik had dit Ton aan de lijn nu rond. Ja, het is, ja, het nee, is nee, laat, we laat ik het daarop houden. Ja, ja je, kan, je kan het stimuleren. Maar dat, weet je, dat, dat zijn allemaal van die dingen die gebeuren gewoon. Ik bedoel, we hebben ook uh, bijna een eeuw lang alleen maar koninginnen gehad. Ja, dan wordt er ook, dan is er ook echt niemand die zegt van... Nou, uh, nu moeten we even een man gaan... Uh, ja, wat... Dat vind ik wel een mooie vergelijking. Maar uh, is dat een, een, een vergelijking die, die een beetje hout snijdt? Want hier gaat het natuurlijk... Je kan natuurlijk niet forceren dat iemand een jongetje als baby krijgt. Tenminste, zover zijn we volgens mij nog niet nou, in de wetenschap. Het, het is natuurlijk eeuwenlang is het gewoon zo geweest dat uh, als je een jongetje was, kwam, als je een meisje was, kwam je helemaal hier in aanmerking voor, voor de troon, laat ik het zo zeggen. Ja. He, dat, maar voordat we het hebben gaan van. hebben over het Koningshuis, um, ben ik wel benieuwd, heb jij ook een, een bepaalde voorkeur? Luister je liever naar een man of naar een vrouw? Nee, dat maakt eigenlijk niet uit. Zolang het maar een beetje hout snijdt. En, uh, waar ik wel, uh, waar ik wel eens ben met uh, die mevrouw die het uh, programma maakte die er net in was. Dat, ze, dat ik, ik word ook een beetje ziek van al die programma's waar iedereen maar gaat inbellen om zijn mening te verkondigen. En dat doe ik er zelf ook aan U mee doet er zelf nu aan mee. Ja. Dus u zegt eigenlijk: ja. dit programma helemaal schrappen. Nee, niet schrappen, maar ik bedoel... De, weet je, de, de, de luisteraar krijgt van, van tevoren al een rol toebedeeld van... Hé hey jongens, kom maar met je mening. En dan krijg je toch af en toe een tinnig te horen, Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, uh, Ron, okay. voor jouw uh, inbelletje. Uh, we gaan uh, meteen nog even door naar een volgende beller. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie hebben wij het genoegen? Met Sidren. Sidren. Sybrun. Sybrun. Ja. hi, Goedemorgen, ja. Sibrun. Goedemorgen. En heb jij wat uh, uh, te melden over de stelling van vandaag? De helft van de presentatoren op radio moet vrouw zijn. Um, ja, hangt er vanaf. Wat ik denk belangrijk onderdeel is van de radio is ook de redactie. En uh, daar heb ik je collega nog niet over gehoord. Of, uh, of ze dat heeft uitgezocht. Dus hoeveel... Dus, uh, uh... Of... Wat een programma maak je niet uh, alleen, heb ik begrepen. Nou, ik kan je wel vertellen, want ik werk dan zelf voor Radio 1 vandaag. Misschien heb je dat ook wel gehoord. Dat is een programma in de middag op Radio 1. Daar is de balans eigenlijk heel, uh, heel goed. Zonder onszelf op de borst te willen kloppen. Maar daar werken uh, veel vrouwen, misschien zelfs wel de meerderheid. Maar dat is ook een beetje het punt. Hè? Je ziet veel vrouwen op de redactie, maar daadwerkelijk achter de microfoon. Dat zijn dan vooral mannen. Maar zijn, kunnen vrouwen niet net zo goed gaan presenteren? Ja, tuurlijk. Als de kwaliteit goed is, dan komt dat, uh, ja, denk ik, vanzelf op bovendrijven. drijven. Maar, maar het gebeurt dus blijkbaar niet vanzelf, zie ik nu. Want hoe, hoe kunnen we het dan? ontdenken denk je dat een kwotum dan helpt als we dan gewoon zeggen: Goh, we, we gaan een beetje verseren dat er net tot meer vrouwen op die functie komen? Of denk jij? Um, ik, ik, dat weet ik niet. Wat. wat, wat jullie doen is denk ik wel goed. Jullie brengen het vaak genoeg uh, te sprake. Uh, ook als er een nieuwe presentator bij een uh, wissel uh, is uh, bij het programma... dan wordt vaak genoeg uh, dat geopperd toch? Ja. Waar ik trouwens wel benieuwd naar ben... ik zit het te denken aan Ruben. Stel, hè, jij, jij, jij wil graag uh, uiteindelijk overdag presenteren. En ze zeggen, sorry Ruben, we, we gaan het niet doen, want jij bent een... Uh... Je ja, bent een man en we hebben een vrouw gevonden. En ja, nou ja, tegenwoordig uh, kun je dan gewoon onder het mis. En dan uh, nee. is het zo gepiept. Nee, dat, <laughs> nee, uh, ja, dat zou natuurlijk uh, dat zou op zich uh, vervelend zijn als je daarop wordt beoordeeld. Ik ben zelf daarom ook geen voorstander van zo'n kwotum. Um, in welke sector werk jij, uh, Sieper? Uh, automotive sector. Maar ik, ik moet zeggen, ik ben, ik ben wel uh, luisteraar van Radio 1. En daarom vond ik... Ook uh, mooi dat uh, Monique uh, haar profiel uh, mocht profileren, want uh, ik ben het uh, deels wel met haar eens, want sinds twee, drie jaar hebben jullie een nieuwe programmering. En uh, hey, gekscheerend, met vrienden zeg ik wel eens, jullie zijn radio 1 light uh, geworden, mm. dus het is minder inhoudelijk uh, dan daarvoor. Oké, okay, ja. dat is iets wat de programmabazen mee moeten gaan nemen. Um, ja. In de auto-industrie in de, in de auto waar jij dus werkt, ik neem aan dat daar ook, ja. voor, dat, dat vooral een mannenbusiness is, hè? Ja, de, ja, misschien ben ik uh, minder uh, bij ons. Ik werk op een groot, uh, bij een grote lease, en daar, daar werken ook veel vrouwen. Dus, uh, en dat is ook steeds meer. Dus. Oké, okay, goed om te horen. Goed, dankjewel ja. Siebren, uh, voor je belletje. Um, ja. We hebben volgens mij nog een uh, beller, hè, Kim? Ja, we hebben nog een, een laatste beller. Ik heb de naam uh, niet uh, meegekregen. Nou, dan mag diegene zich nu aan ons voorstellen. Ik ben benieuwd. Misschien een vrouw dit keer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met uh, Martijn spreek je. Dag Martijn. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hoe staat Ja, ik, ik, ja vertel. Ja, hoe ik, ik vind het allemaal wel, wel grappig hoe uh, natuurlijk uh, steeds meer... Uh, het onderwerp gaat over meer uh, vrouwen in allerlei beroepen. Nou, wat de vorige berger al zei, sluit ik me eigenlijk bij aan. Er zijn heel veel beroepen waar het zo ver uit elkaar ligt. Er zijn ook heel veel beroepen waar heel veel vrouwen de overhand hebben. En zou er daar, gewoon... daar dan een mannenquota moeten worden ingesteld? Nou ja, moet je zo ver gaan? Dat moet je toch niet willen, jongens? Je moet toch een keer stoppen en zeggen, joh, we laten het gewoon... Op ze belonen dan zal het wel goed komen. Nu heb je ook vrouwelijke ik... DJs die zeggen van, maar wij krijgen de kans ook helemaal niet om te presenteren. Mannen worden uh, tussen aanhalingstekens voorgetrokken. Wat vind je daarvan? Ja, is dat zo? Ik, ik, ik kan het haast niet geloven dat ja. dat nog altijd zo speelt. Ja, ik weet het ook niet of het zo werkt, maar het, het zou natuurlijk kunnen. Kun je daarin verplaatsen dat het zo zou kunnen werken? Nou ja, persoonlijk niet, omdat ik zelf niet zo denk. Omdat ik zelf denk, iedereen moet een gelijke kansen krijgen. Dus ik zit zelf zo totaal niet in elkaar. Dus ik verwacht het ook niet van andere mensen. En in wat voor een... Dus, uh, het, het zou kunnen dat er nog altijd mannen zijn die zeggen... van vrouwen mogen helemaal niks, die moeten achter het aardig. Nou, zo denk ik absoluut niet. Maar <lacht> ja, ik, ja ik, ik, ik kan niet geloven dat het zo zwart-wit is... dat vrouwen de kansen niet krijgen. Nou, wat ik wel herken als vrouw... is, ik ben, ik ben nu bezig met de techniek... Dat, dat mensen dat soms wel heel gek vinden, dat een vrouw dat doet. Maar t, dat merk ik soms ja, wel. Ja, hoezo? Vrouwen zijn over het algemeen net, net even nauwkeuriger nee. dan mannen. Dat is, is ook een feit. Dus die kunnen dat waarschijnlijk heel netjes en heel goed. Ja. Dus dan, dan zou ik zeggen, van als mannen dat denken, is dat heel kortzichtig. En nou, die zijn zelf ook niet zo goed waar ze mee, mee bezig zijn. Ja. Nou, je zou mij de techniek inderdaad niet moeten laten doen. Dan wordt het één grote puin op. Dus dan geef ik je helemaal gelijk in nou, mijn tijd. ja, dan ben ik heel dat, blij dat de vrouw <laughs> dat, dat kan doen. Uh, Precies. Nou, in een andere beroepen hebben we vrouwen weer over. Want ik bedoel, ja, in de verpleging uh, zie je alleen maar vrouwen. Bediening is heel veel vrouw. Ja, Zeker. Dankjewel, Martijn, uh, voor je belletje. Kortom, nou, de reacties tot nu toe, eigenlijk uh, niet zo'n voorstander van een quotum. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe vrouwen hierover denken. Uh, want we hebben tot nu toe vooral veel uh, mannen gehoord. Uh, bel dus ook vooral uh, naar 08001121. Uh, ook als vrouw zijnde, want we moeten haast een vrouwenquotum gaan instellen over de reacties uh, die we binnenkrijgen. Uh, dat de helft daarvan uh, een vrouw is. Heeft uh, radio een vrouwenquotum nodig? Moet minstens de helft of de helft van de presentatoren vrouw zijn? Reageer erop 0800. 00121. nu tijd voor uh, wat muziek uh, en we hebben een appje binnengekregen van Nico en die stuurde het volgende mijn buren zijn nogal geschrokken van Nancy Sinatra ik ben gek op dat nummer ik woon in een 55 plus appartement willen jullie dat AUB nooit meer doen ik zette het nogal hard Klachten verwacht ik later. Ik vrees dat het een onrustige nacht wordt uh, bij de buren van Nico. Want hier is Nancy Sinatra met This Boots Are Made For Walking. You keep saying you've got something for me. Something you call love, but confess...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 Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Ja, als je dat zo hoort, dat nummer, dan denk ik wel van... het zou helemaal niet zo gek zijn om qua muziek in ieder geval... qua zangers en zangeressen een een in te stellen. Minimaal de helft vrouw, want wat een heerlijk nummer van Nancy Sinatra. We hebben weer een, een bellen hangen uh, over ja, onze stelling... de helft van de vrouwen uh, op radio moet vrouw zijn. Ik zeg het weer verkeerd voor de derde keer. Het is echt nog vroeg. <laughs> ik moet echt nog even wennen aan dit tijdstip. Een hele goeiemorgen. Met wie spreek ik? Ik hoor wel iemand uh, volgens mij op de autoweg, maar ik uh, hoor niemand. Goedemorgen. Ja, ben ik dat? Dat bent u. Een hele goeiemorgen. Okay. U <laughs> bent op Radio hey, 1 live ja. nu. <laughs> ja, oké. Okay. Hey, moet je horen, uh, met fret uit uh, Amsterdam. Moet je horen, het, ik heb een stelling, hè? Vroeger, ben ik er nog? Ik ben er zeker nog, ik luister uh, ademloos toe. Moet je horen, vroeger speelden kinderen het verstoppertje op straat. Nu werken man en vrouw en nu worden kinderen van heel klasse in de opvang gestopt. Vind je dat een goed? Uh, is dat goed? Kinderen kunnen niet meer op straat spelen, want iedereen heeft een auto of twee auto's. Man en vrouw werken, kinderen die worden gewoon vanaf zijn geboorte opgesloten. Vroeger stelden ze verstopt in de staat en nu worden ze verstopt in de opvang. Maar nou, ik vind het een slechte zaak hoor. Oké, okay, ja, uh, hoe interessant dit uh, thema ook is. Het is misschien meer iets voor het politieke vraaghuurtje. Want we maken nu een programma over, uh, over radio en over hoe we radio moeten inrichten. Of zou je vinden dat daar meer aandacht voor moet komen? Nou ja, kijk maar eens. Jullie in een, een tijdje terug hier op de radio, een uurtje terug, maken jullie reclame voor, voor RTL. en P's in Nederland. Dat is schandalig. Jullie zijn publieke omroep. Jullie moeten concurreren met, de, met die commerciële. Maar jullie maken er gewoon reclame voor. Oh. Je ziet ook al, ook al die enge BN'ers aan tafel aanzuipen bij de publieke omroep. En er zitten alleen maar journalisten van de telegraaf. Jezus Christus, mensen. Oh, meneer, waar gaan we naartoe in dit land? Mag ik u even, en je hoort ma alleen maar over de zus en zo uh, en hup, wat het. Meneer, mag ik u even, even onderbreken? Want ik, ik, ik, ja? ik, ik luisterde eigenlijk naar wat u als eerste zei. Uh, bedoelt u eigenlijk uh, dat als vrouwen op de rijden te horen zijn, dat ze dan niet thuis voor de kinderen zorgen? Nee, nou, nee dat doen ze niet, want ze, want ze, moeten, ze zijn verplicht te werken. Uh, kijk, het is een verplichting om te werken, want anders ga je de vernieuwing in. Want de uitkeringen zijn naar beneden gegaan, alles gaat naar beneden. Dus man en vrouw moeten gewoon allebei werken en het kind uit, uit, uh, door een ander laten opvoeden. Nou, dat vind ik een slechte ontwikkeling. Ik zeg niet dat je terug moet gaan naar de jaren 60. Of daarvoor nog, tuurlijk niet. Maar dat iedereen, iedereen maar een job moet hebben, dat is helemaal geen goede zaak. Er moeten toch ja. ook mensen voor de kinderen zorgen? Maar andersom, dus kunnen... stel dat ja? de moeder zou gaan werken en dat vaders thuis blijven, dat zou dan volgens u wel ongepland zijn? Ja, nou, ja gedeeld allebei, ja, natuurlijk. Kijk, ja, kinderen kunnen tegenwoordig niet eens meer op straat spelen. Want iedereen heeft één of twee auto's. En kinderen die worden thuis niet opgevoed. Als ze uit school komen, blijven ze tussen de middag op school zitten. Want mama en papa zijn niet thuis. Nou, ik vind het een heel slechte ontwikkeling, hoor. Dat zijn echt nog straks, hè? Nou, goed. Nou, meneer, het punt is duidelijk. Dank u wel. Oké, tikje links. Ja, en het was weer een man. Ja, klopt, we zoeken nog met spoed naar uh, vrouwelijke Mis inbellers. Miss misschien, uh, kijk even wat we hier onder knop hebben. Ja, we hebben weer een, uh, een uh, beller binnen. Misschien is dit keer een, een vrouw, ik ben benieuwd. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Ik, um, ik ben mevrouw Gerda Kershopo uit Delft. Ja, we hebben een vrouw en ik ben binnen. Verslaafd aan Radio 1. Goedemorgen, Gerda. verslaafd aan Radio 1. Nou, dat is toch wel een hele goede verslaving. Ja, het begint dus morgens met uh, Jurgen van den Berg. Uh, hij, hij presenteerde altijd bij NGV uh, zaterdag. Mm -hmm. Ja, en hij is over anderhalf uur alweer op de radio. Kunt u, kunt u daar, verheugt u zich daar dan ook op? Dat u over anderhalf uur weer uh, naar Jurgen van den Berg kan luisteren? Uh, nou, om te beginnen ben ik 65 en een half. En ik, uh, ik ben geen Nederlands van uh, origine. Ik ben Papua. Mm -hmm. En uh, ik luister uh, gewoon voor mijn taal en uh, inburger en zo... Heb, uh, de, luister ik naar ra, ra, uh, publieke omroep. En dan, Mag ik uh, u dan even een compliment geven? Want uh, u, u spreekt echt uh, voorbeeldig Nederlands. Ja, maar vindt u ik, uh, mijn eiland Nigeria was kolonie van Nederland. Dus in de boom mo moest ik al inburgen. <lacht> <lacht> nou, dat is goed gelukt uh, zo te horen. En ja, wilde en u... Ik ben ook weer uh, Nederlands uh, um, uh, voor Gemeente Delft voor de hoofddoekjes. Okay. En van de, gemeente, van de gemeenteambtenaren mag ik geen hoofddoekjes zeggen. Ik zeg, ja, maar er zitten alleen maar even hoofddoekjes in de klas. Mm -hmm, yeah. En wilde je ook nog, want maar, dit, dit gaat over hoofddoekjes... Ja. Ja, ik, ben, ik, ik ben alleen, ik ken uw naam niet... Ik, uh, want ik, ik, uh, ik ben ingedommeld uh, bij de radio. Oh, ik moet bellen, ik moet bellen. <laughs> u dommelde in toen, uh, toen ik aan het woord kwam, begrijp ik. Uh, <laughs> nee, is dus, uh, te begrijpen dat... Uh, ja, jullie dat stelling, sorry, jullie stelling, de stelling, dat begint al met... Uh, je kan wel een code in, uh, instellen, maar de vrouwen moeten toch uh, solliciteren. Nou, zij moeten het toch leuk vinden om... om uh, uh, om de radio te, op de radio te, prese, te, te presenteren. Ja, u zegt eigenlijk tweede, van. Er moeten, er moeten, moeten wel. Bellen. Ja? U zegt eigenlijk van. Misschien zijn er wel niet veel vrouwen die überhaupt presentator willen worden. Ja, het, het, gaat, het gaat om beroepskeuze. Als je vrouw, als ze dat niet willen. Je, weet u wel. Ik, bobbel, ik wil heel graag op de radio. maar ja... Nou, wat mij betreft krijgt u meteen een programma. Ik ga het morgen voorstellen hier. Nou, ik heb al een programma mogen maken bij de VPRO. In het jaar 2000 kreeg ik uh, vrijdagochtend van 9 tot 4 gratis zendheid om een programma over mijn vader te maken. Oh, wat ontzettend tof. En oh, die was. Uh, uh, ja, die beste nu leeft niet meer. Maar die was uh, president in ballingschap voor Papua. Oké, okay, dus we hebben gewoon en een en dochter we van we een president aan de, de vader. vader. Ik zei: Ja, papa, als u niet. Uh, als, want wij, wij, wij stammen van, de, van het orale, van het vertellen. Hè? De blanken die schrijven onze geschiedenis. Maar wij vertellen en dan nemen wij onze geschiedenis mee het graf in. Dus, en ik zat nog ergens terug te luisteren, ik, ik, want we wijken nu wel heel erg af van het uh, onderwerp. Maar het klinkt ontzettend uh, interessant. Dus voor de mensen die daar... Ja, maar ik bedoel... Ik, uh, ik heb er zoiets van... Ik ben vrouw, maar ik heb zoiets van... Ja, ze zitten daar een heel veel summen in het Mediapark niet op mij te wachten. <laughs> dus ik ga me niet solliciteren. Want ik wil op de radio. Ik wil niet, uh, maar zouden misschien uh, dat heel veel vrouwen, vrouwen, vrouwen denken? Weet, weet u wel. Maar misschien denken heel veel vrouwen wel zo. Het ze... met beroepskeuze. Toch Het begint als, als, als vrouwen dat helemaal niet zien zitten. Nee, we gaan lekker in, in de verpleging. <laughs> nee, maar u zegt wat ik wel interessant vind wat u zegt. is, van, ja. Op mij zitten ze helemaal niet te wachten. Uh, misschien denken wel heel veel vrouwen zo. Ja, nee, dat, dat is, dat, dat is met, met ons vrouwen te maken, denk ik. Van de ja zeg, of nee we werken mij daar te veel mannen, allemaal matjes daar, weet je wel. Ja. Nou, laten we bij deze afspreken de volgende keer, als er een vacature vrijkomt, solliciteren. Nee, weet je wat je, wat, wat u ook kunt doen, dat je gewoon een, een, een, een, een, een, een, een, een gast, zo net als bij een uh, televisieprogramma's de wereld draait door, dat u mij een uurtje, ik kom, ik kom echt gewoon een heel gezond hoor, dat u mij een uurtje gasten presentatie dat komt niet uit mijn woorden. heb vandaag heb ik Kim uh, in ieder geval naast, even, mijn, naast mijn zijde. Maar uh, ja, ja dat, zou, dat is zeker een Dus u zegt eigenlijk misschien in de, in de hoek van de co wat meer vrouwen zoeken. Ja. Okay. Ja, want op de televisie is dat normaal. Dat ja. weet, weet je wel. Goed, dankjewel, Gerda voor je reactie. We gaan ook nog even luisteren. We krijgen de hele week uh, als Radio 1 zijn uh, reacties binnen van, uh, van luisteraars. We gaan even luisteren naar Erik. Hij stuurde ons uh, ook een reactie over hoe hij nou luistert naar Radio 1 sinds kort in de, in de cabine van de truc van de, van de vrachtauto. Ja, dan luister ik uh, zolang als de rit tijd uh, mij gegeven is. Dat kan variëren van, uh, van twee uur achter elkaar, uh, soms een half uurtje. Het verschil tussen uh, laden en, en lossen, zeg maar. Dat is, dat is variabel. Maar ik luister wel heel intensief, uh, merk ik. En daar moet ik wel een beetje voor uitkijken, want dat is een valkuil... want dan let ik wat minder op de weg... Dat moet misschien niet doorvertellen aan de inspectie leefomgeving en transport. Maar uh, ja, dus uh, ja. ja ik, uh, ik vind het wel een verrijking hoor, uh, NPO 1, Radio 1. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat Radio 1, tot voor kort... Ah, dat zeg ik misschien verkeerd... maar toch heel lang als een soort van oude lullen, oude zender gezender... Uh, te boek heeft gestaan. Maar een paar jaar geleden zijn jullie toch een vernieuwingsdag ingegaan. Uh, kijk naar nou bijvoorbeeld uh, de nieuwsbuffet van, uh, van Willemijn en Patrick... Ja, dat vind ik een wereldprogramma. Dat, dat, is, hè, dat is verjonging. Ze snijden ook onderwerpen en thema's aan die mij op zich uh, wel aanspreken. En misschien ook wel een grotere groep luisteraars, dat weet ik niet. Maar ik begin de dag altijd met Jurgen van den Berg. En dat uh, rolt dan over naar uh, uh, stand.nl, Waar ze ook hele erg aansprekende actuele thema's aansnijden. En vervolgens een half uurtje uh, zagen met Sven. En ja, dat, dat hobbelt de hele dag door. Ik vind, ik vind het een waanzinnige zender. En uh, ja, weet je, ik bedoel, de, de platen die ze draaien, die vind ik leuk. Ik hou vaak dat dan weer wel. Dus shazammetje even paraat. En zo, zo leer ik nog wel eens dat, uh, qua nieuwe muziek. Dus ik luister eigenlijk, ik ben een grote fan. En, en, en ik ben zelf een grote fan van, van het programma Arjan Dubach. Ja, wat meer satire zouden wat mij betreft wel, wel in mogen. Maar je hebt ook uh, die uh, sidekick bij uh, Patrick en Willemijn. Hoelof uh, Vries heet hij, geloof ik. Albert heeft volgens mij ook een nachtprogramma, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat heb ik nooit geluisterd. En hij ja, gooit wel een komische noot in in ieder geval de nieuwsbuffet. En misschien is zijn programma s'avonds ook wel uh, of s'nachts uh, vol van, uh, van uh, uh, satire, dat weet ik niet. Maar jij vraagt mij vlak af, mis ik iets? Nou, ik kan het niet bedenken. Ik heb er wel heel lang voor nodig gehad om dat punt te maken, geloof ik. <laughs> Ja, al dus luisteraar Erik. Groot fan van Radio 1, zo horen wij dat natuurlijk graag. En wat interessant is ook wat hij zegt... over dat Radio 1 duidelijk is gaan verjongen. Daar gaan we het straks in de tweede uur ook over hebben. Of Radio 1 wel aantrekkelijk genoeg is voor jongeren. Dat straks. Nu eerst nog even onze stelling. Radio heeft een vrouwenquotum nodig. De helft van de presentatoren moet vrouw zijn. Wil je daar nou op reageren? Want we krijgen ook appjes, nummer waar, appjes binnen nu. Waar moet ik nou naartoe bellen? Dat kan naar het nummer... 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Nou ja, behalve bellers krijgen we dus ook appjes binnen. Bijvoorbeeld van Lucia... Die stuurt tuurlijk vrouwenquotum. Het is een van de weinige manieren om diep gewortelde ideeën... over wat mannen en vrouwen goed kunnen, te doorbreken. Dus Lucia, ja, die is uh, groot voorstander van zo'n uh, quotum. Jean, die appt ook. Die is uh, daar wat minder enthousiast over. Die zegt, moet de helft van de modeboutiques, kapsalons, nagelstudio's... et cetera, ook dan weer man zijn? Vind ik zelf een, een geinige manier om daarnaar te kijken. Hoe, hoe zie jij dat, Kim? De helft van de... Uh, <laughs> ik kom zelf niet zo vaak in een nagelstudio, maar... Uh, <laughs> De helft van de, van de werkers bij een Nagelstudio een man. man? Nou, wat ik wel een klein verschil vind uh, tussen Nagelstudio's... al vind ik het ook geweldig als daar meer mannen zouden werken. Maar um, radio is natuurlijk publiek. Ik bedoel, wij zijn, zijn nu bezig. En in de nacht zijn er misschien niet extreem veel luisteraars... maar mensen horen ons. En ik kan me voorstellen dat als jij uh, als vrouw hoort... dat vrouwen ook radio maken, dat je dan denkt... oh, dan kan ik het ook. Dus het is een soort van voorbeeldfunctie... die je dan extra kan geven aan misschien meer mensen. En bij een Nagelstudio... Er komen gewoon wat minder mensen dan dat het misschien een radio luisteren. Ja, helder. We hebben trouwens een belder, zie ik. Uh, Peet. Misschien kunnen we contact krijgen met Peet. Ja, hallo. Goedemorgen, Peet. Goedemorgen. De slaap een beetje kunnen vatten of, uh, of toch maar... Uh... Nou, ik moest, uh, ik moest net plassen, dus uh, ik denk nou... Maar ik dacht dat het al half zes was. Het. Nee, joh, we Kort zijn nog veel vroeger. Dus het is nog maar half vijf. Kwart voor vijf inmiddels. Nee, maar uh, ik ben ook wel een voorstander van uh, vrouwelijke van zo. En, uh, maar ja, ik, uh, tussen vrouwen heb je wel veel verschil, hè. Maar <laughs> daar heb, uh, heb ik het niet helemaal over uiterlijk gezet. Maar, uh, hoe heet dat? Uh, ja, uh, je hebt bepaalde vrouwen, ja, uh, als die een programma zou presenteren, ja, dan, uh, dan uh, zet ik hem wel even op andere zin dus, uh. oh, Ik ben in wel heel benieuwd uh, om wie dat dan gaat. Bijvoorbeeld ja, daar zak mijn broek vanaf. Zeker voor schande voor, voor de vrouwen. Sylvain uh, Simons. Maar mag ik er ook een positieve draai aan geven? Want wat zijn eigenlijk de vrouwen die jij wel heel graag op de radio hoort? Dus, uh... ah, gewoon uh, spontane en uh, die niet negatief in, uh, in de. Ja, en wie is behalve, uh, behalve mijn liefdadige collega Kim Kabberdijk nou uw favoriete uh, radiopresentatrice? Ja, ik ken niet zo erg op die namen komen. Maar je hebt gewoon mensen. Ja, ik hou van vrouwen die niet negatief. Kijk, je mag wel overal ontvitten. Maar er gebeuren ook wel eens dingen. En dan hoor je die vrouwen niet. Daar heb je Kijk, net zoals Anne Fleur ook. Wat vlak in die rapper deed: dat hij die vrouwen hoeren noemde. Skech of zo. Dat heb je helemaal niet gehoord. En als meneer Wilders eventueel wat verkeerd zegt. Gaat ze helemaal uit de dak. Oké, maar dat gaat even specifiek dan over vind. één ja. presentator. Dat is niet uh, het idee achter deze oh, maar, uh, maar zij is ja. geen presentator, hè? Want ik denk dat... Toen... Nee, maar, uh, maar ik, ik, ik, denk... vind, uh, oh. ik vind... Ik uh, doe lekker spontaan en er komt niet te veel negatief in, uh, in, uh, in, uh, in het nieuws. En, Goed. Uh, Oké. Okay. staat genoteerd. Mijn, uh, programma te maken. Dankjewel, Peet. Dus. En uh, slaap zo uh, lekker verder, zou ik zeggen. Um, over vrouwelijke presentatrices gesproken. Er was uh, deze week ook uh, een klein beetje ophef um, in onze uh, digitale inbox. Want uh, Gisleine uh, Plag. Uh, Kielene. De, Gielene, oh, ik word nu morgenochtend gekielhaald door haar. Uh, <laughs> van de, van de KRO-NCRV. Die uh, maakte een foto uh, in de radiostudio. Als ik het goed begrijp. Kim schudt nee, dus nee. ik begrijp het niet goed. Vertel. Nee, nee, um, ja, misschien dat ik beetje duidelijk door moet geven. Kijk, wat, uh, we hadden een appje, een appje gehad... van uh, een uh, meneer die al een tijdje in uh, Zuid-Afrika woont. En die had een screenshot gemaakt van de Radio 1-app. En op die screenshot kon je zien... Uh, want je kan dus ook meekijken. Nu momenteel ook met de webcam via Visual Radio. Ja, zullen we zo even zwaaien? Ja, nou jij bent een wild, ik niet. Maar, oh. uh, maar het, uh, dan dus je kan via de, via de webcam kan je dus mee de studio in kijken. En um, ja, deze meneer, dat is uh, meneer van Stein. Die die die mist daardoor een beetje, ja, een beetje de magie van radio. Want die zegt ja, ik kan gewoon zien wat hier gebeurt. En ja, Hij vindt het zo jammer dat hij dus ziet wie Guilherme is... en wie Willemijn is. Hij wil dat gewoon een beetje in zijn hoofd hebben, denk ik. Dus, en we hebben een reactie, hè? Klopt, helemaal. Ik, uh, ik woon in Zuid-Afrika voor de laatste 33 jaar. Vroeger zat ik uh, op de Korte Golf radio te luisteren. 5020 kilohertz voor een uur in het Nederlands. En je probeerde je eigen voor te stellen wie daar in de studio zit. Nu kan ik... Terwijl ik rij, op de telefoon uh, zien hoe de studio eruit ziet. Je probeert je eigen voor te stellen wie die persoon is. En dat is wat je nu hebt op Radio 1. Je kan de mensen zien. Dat is niet uh, eigenlijk meer de magie van radio. Ja, niet meer de magie van radio. Niet meer uh, kunnen inbeelden hoe iemand eruit ziet. Ik ben trouwens heel benieuwd hoe wij nu worden ingeschat, Kim. Als er een luisteraar zit te luisteren hoe ze denken dat wij eruit zien. <laughs> maar goed, um, ja, ik heb zoiets van... Uh, maar misschien is dat uh, naïef gedacht door mij, hoor. Maar meneer Van Stijn, uh, ja, dan zit je de webcam toch niet aan? Of, uh, hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan, uh, Kim? Nou ja, ik ben een beetje veroordeeld. omdat ik ook wel eens, uh, ik heb radio en dus ook achter schermen en ik doe ook wel eens de webcam schakelen. Dus dan ben ik de persoon die zo. Jij bent dat het echt uh, een vrouwtje van alles, hè? Ma niet <laughs> yes. een mannetje van alles, maar een vrouwtje van alles. Maar en um, ja, dus ik ik vind eigenlijk dat dat het dat je ook niet meer zonder kan, omdat je um, in deze tijd heb je dat wordt zoveel online geplaatst en dan. Weet je gewoon, dan kan je wel radio als een soort van audiolinkje op internet plaatsen. Maar dan klikken mensen er ook niet op. En dan is het ook slecht terug te vinden. Een video dat maakt dat mensen het willen zien en aanklikken. Dus je kan er eigenlijk niet omheen. Het is oké, okay. op internet, als, je, als wij een audiofragment plaatsen... dan, dan luistert er echt geen hond terug. Maar plaats je een filmpje, dan is het in één keer... Uh, nou ja, uh, veel meer uh, views krijg je dan. Dus uh, ja, op een of andere manier willen mensen dat toch liever zien dan horen. Maar ik begrijp ook wel een beetje wat meneer Van Stijn zegt. Het is toch die ja, magie van radio die misschien een, een beetje afneemt. Um, over magie gesproken, we gaan luisteren naar een, uh, een nummer. Uh, en dat nummer is van Elvis Costello.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 And what they're shaking for I want you to know that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you, or you undressing. I want you. Some tatty compliment Your way I want you And you were fool enough To love it when it's sad I want you, the truth can't hurt you, it's just like the dark. It scares you witless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you. I'm afraid I won't know where to stop I want you I'm not ashamed to say I cried for you I want you I want to know the things you did That we do too I want you I want to hear He pleases you More than I do I want you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 You've had your fun, you don't get well no more I want you No one who wants you Could want you more I want you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 I go though feel this way until you kill it I want you Elf is Costello was dat we zijn uh, bezig met app Radio in deze nacht op Radio 1. We behandelen in dit uur uh, een stelling. Radio heeft een vrouwenquotum nodig. De helft van de presentatoren moet vrouw zijn. Hé, hey, ik zei het zo waar een keertje goed. <laughs> je kan bellen naar 0800-1121 als je op die stelling wil reageren. En een van die bellers hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen. Hallo. Ja, goedemorgen. Ruben oh. spreekt u mee van Radio1app Radio en ook met mijn collega Kim. Hele goedemorgen. Hoi. Ja, uh, ik ben Regine en ik, uh, uh, ik luister naar uh, dit programma en ik uh, zit me, zat met te bedenken: van... Uh, oké, okay, ochtends begint Jurgen van den Berg en dan uh, heeft hij Elisabeth Steins als sidekick. Um, ja, ik luister. Ik vind haar uh, hartstikke goed. Een stuk beter dan Jurgen zelf. Um, en wat ik maar bedoel te zeggen is: het gaat erom. Welke, welke persoon vind je prettig om naar te luisteren? En of het nou een man of een vrouw is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar als je het dan hebt over een vrouwenquotum, ik vind dat ze behoorlijk zijn vertegenwoordigd op NPO 1. Tenminste, ik. Ja, dan kom je daarna. krijg je die lens van de plag. Toch? Ja, en klopt. En dan. Um, Krijg. en dan hebben we nog Suzanne Bosman en we hebben Willemijn of Andermijn of hoe heet ze? Ja, Willemijn. En, Willemijn uh, ja. Lara Renze. Ja, en uh, kunststof zijn ook twee vrouwen. Ik bedoel... Ja, we hebben dus het even waar... uitgezocht ook. Ja. Hè? Wij doen het als Radio 1, ja, om, niet om onszelf op de borst te kloppen, maar toch ook wel weer een beetje. Als Radio 1 doen we het eigenlijk niet zo heel gek wat betreft vrouwen op de radio. Vooral in de dagprogrammering hebben we heel veel uh, vrouwen. Ja. Uh, in totaal, ja. we hebben het even uitgezocht, is een kwart van de presentatoren bij Radio 1 uh, vrouw. Uh, maar vooral oh. ook bij andere radiosenders. Uh, als je bijvoorbeeld 538 aanzet. Ik weet niet of u daar wel eens ja. naar luistert. Ja, daar luister ik ook pas naar. En ik, ja, dan denk ik uh, eigenlijk niet zo gauw: van God, hoorde ik nu maar een vrouw. Want ik vind gewoon dat het heel grappig doen. Ja. En, uh, um, dus ik, ik heb daar dan niet zo last van. Um, uh, het is eerder zo dat ik echt zit te luisteren naar: God, vind ik dit. Een leuk of prettig of uh, intelligent persoon. Ja. Afhankelijk van het type programma. Uh, dus ja, misschien ben ik daarin niet. Uh, en is er specifiek een, een presentator vroeg. waar u heel graag naar luistert? Um, Man of vrouw? Uh, Mag allebei. Oh, ja. Uh, nou, ik vind. Uh, ik weet zijn naam niet zo heel. Winifred Baaiens. Oh, Baayens, Winfried. En, uh, Baayens, Winfried Van. Ja, uh, Nou, Winfried Baaiens. Ja, ik ben altijd blij als hij er is en. Uh, en uh, Jurgen van den berg vakantie. En um, even kijken, dan heb je... Uh, ja, ik vind die lens van de Plag... Die, die, uh, die vind ik zelf heel leuk om naar te luisteren. Ze is best wel... Uh, uh, kijk, al die mensen hebben een vrij groot ego. Dus uh, je, hoort al, je hoort wel vaak dat een presentator... of een journalist zichzelf graag hoort spreken. En uh, dat, dat, tot op zekere hoogte snap ik dat ook. Want anders ga je dat werk niet doen... Uh, maar Guylaine van de Plag vind ik dan echt wel leuk en, en, en een redelijk goede vragen stellen. Want die mevrouw Monique, die, uh, die ik hoorde... daar begon ik mee toen ik de radio even aandeed vannacht. Uh, ik ben, ben voor een groot deel met eens. Ja, die was aan het begin van de avond uh, ja. te horen. Ja. Hè? Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik ben het groot met haar eens... maar dat is dan meer inhoudelijk. Ja, want zij zei, zei eventjes over... voor de mensen die later zijn ingeschakeld... Hè, Monique die zei, uh, op radio zei, we hebben we wel heel veel kletsprogramma's... waarin mensen hun mening mogen geven. Ik zoek meer verdieping op Radio 1. Hè. Dat was een beetje de strekking. Ja. ja. ja. Nou ja, ik, ik, ik, ik ben het wel met haar eens. Want dat heb, daar heb ik echt last van. Als ik ochtends... Uh, de die dekker gaat dan om kwart over zes met deur van de Berg. Dan denk ik, ja, dan gaan we weer met al die achterlijke jingletjes... en muziekjes en houtje touwtje. En ik snap gewoon helemaal niet hoe, waarom hij... Uh, zo doet uh, waarom dit niet gewoon wat volwassenen is. Nee, u bent echt, geen fan maar... van Jur van den Berg. Dat punt is inmiddels nee, nee, gemaakt. Nee, nou was ik wel, was ik wel. Toen hij uh, bij, nou ja, fan, uh, toen hij met Kine van der Placht was, hij werkte hij samen volgens mij. Co-presentator waren zij, dacht ik, geloof ik. Mm -hmm. En uh, klopt toch of niet? Ja. Nou, goed, dat, dat toen, toen. Maar wel, even maar heeft maar los niet, van van Jur van den Berg, want daar gaan we nu wel heel diep op in. Maar kort, als ik zeg tegen u nu een een quotum. Uh, wat betreft vrouwelijke presentatoren bij de radio... bent u daarmee eens of oneens? Uh, nee, daar ben ik het uh, niet mee eens. Nee, niet niet, niet mee per eens. definitie. Nee, het ah, gaat okay. mij echt om, uh, om de, uh, de kwaliteit en talent van de persoon. Dank u ja. wel. En ik denk, okay, ik, ik zit. Graag, ik, graag Dank u wel. Ik, ik zie, ik zit, als ik de reacties ook een beetje uh, binnenkrijg... ook via de uh, app... Um, uh, want er zijn ook uh, mensen die uh, online meekijken, die appen. Uh, en er zijn mensen die inberden. Ja, de meeste mensen die zijn toch wel eigenlijk tegen de stelling. Dat is eigenlijk wel de conclusie die we kunnen maken dit uur, uh, Kim. Ja, nee, nee, klopt eigenlijk. Dus een quotum het... moeten we niet aan beginnen. Nee, eigenlijk, maar wel meer. Maar, maar meer vrouwen is geen probleem. Dat proef ik eigenlijk. Nee, Meer vrouwen is geen probleem. Het gaat om de kwaliteit van de presentatoren, uh, maar een kwotum dat uh, voert wat ver. Uh, dat uh, wat betreft het eerste uur in deze stelling, we gaan het volgende uur. Uh, wat gaan we het volgende uur eigenlijk doen? Kim? Na nou, het volgende uur, dan gaan we ook meerdere uh, appjes nog doornemen van wat we hier eigenlijk binnenkrijgen. Dus ik zou zeggen, blijf ook vooral bellen. En uh, we gaan wel een andere stelling aannemen, want ik denk dat we uiteindelijk toch wel redelijk consensus hebben en een duidelijke uh, ja, reactie wel hebben gehad over het vrouwenquotum. En... Uh, maar ik afklappen wat de volgende stelling gaat zijn? Of zo dan nog even ja, want dan kunnen mensen vast een beetje nadenken. Een beetje uh, uh, ja, op, op zich laten inwerken. Of ze het nou voor of tegen zijn. En straks met een genuanceerde mening kunnen ze dan uh, in gaan bedden. Ja. Um, dus dat lijkt me heel goed. Dus wat mij betreft aan jou de eer. Wat de volgende stelling gaat zijn. Nou, eigenlijk de volgende stelling gaat dus zijn... Ja, um, Radio 1 moeten we niet eigenlijk meer gaan nadenken over hoe we jongere luisteraars kunnen bereiken. Ja, dus Radio 1 moet aantrekkelijker worden voor jongere luisteraars. Ja. En dat spreekt ons denk ik ook vooral aan, want wij zijn uh, allebei vrij jonge radiomakers. Kim, hoe oud ben jij? 28? 28? Schrik ik schrik me helemaal wild. Ik dacht dat jij een stuk jonger was. Nou ja, goed, ik ben uh, net 25. Uh, dus wij zijn vrij jonge radiomakers En we zien om ons heen toch wel dat uh, het radiolandschap... Uh, zeker ook bij Radio 1 uh, vrij grijs is. Straks hoort u ook na vijf uur na het nieuws wat de gemiddelde leeftijd nou is van een radioluisteraar... en specifiek ook van een Radio 1-luisteraar. En u kunt dus reageren straks op die stelling... Radio 1 moet aantrekkelijker worden voor jonge mensen. Dan kunt u bellen naar 0800-1121 of een appje sturen naar ons. Straks gaan we dus verder, maar eerst gaan we nu naar het Radio 1-journaal.